Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Nederlanders zijn een paar keer in actie gekomen in Tikrit. Die stad werd vorige week door het Iraakse leger veroverd op Islamitische staat. Volgens commandant der strijdkrachten Middendorp verandert het accent van de Nederlandse missie tegen IS. Eerst was de luchtmacht vooral betrokken bij het onderbreken van de aanvoerlijnen van IS. Maar de Nederlanders krijgen nu steeds meer een rol bij het ondersteunen van het Iraakse grondoffensief. F-16's hebben dus ook geholpen in Tikrit. Volgens Middendorp zijn er tot nu toe geen Nederlanders gewond geraakt. Volgens hem zijn er ook geen aanwijzingen dat er burgerslachtoffers zijn gevallen. Incidenten zoals met de verwarde man die vandaag in Utrecht een flatwoning dreigde op te blazen komen steeds meer voor. De afgelopen jaren wordt de politie vaker geconfronteerd met verwarde mensen die zichzelf en anderen dreigen te verwonden of erger. Het aantal meldingen van of over verwarde mensen steeg van 40.000 in 2011 naar 60.000 in 2014. Ook de eerste maanden van dit jaar waren er weer tal van incidenten. In Rijswijk werd vorige maand bij een man thuis nog een zelfgemaakte bom gevonden. In Urmond blies een man zijn woning op, een andere man stak zijn woning in Assen in brand. De taaltoets voor aspirant-agenten verdwijnt niet, dat zei minister van der Steur in een debat in de Tweede Kamer. Korpschef Bouwman van de Nationale Politie zei vorige maand... dat een sollicitant die aan de eisen voldoet... maar een taalachterstand heeft... die tijdens de opleiding kan wegwerken. Zo hoopte hij meer allochtonen binnen te halen. Een Duitse heeft zich voorgedaan als familie... van een van de slachtoffers van de vliegramp met German Wings... om zo gratis naar Zuid-Frankrijk te kunnen vliegen. Lufthansa vloog nabestaande op kosten van de luchtvaartmaatschappij... naar het rampgebied. Dat deed de vrouw twee keer... Waarschijnlijk worden er juridische stappen tegen haar ondernomen. Het weer in het noorden nog wat bewolking. en een graad of 12 in de rest van het land schijnt de zon. Dan is het zo'n 17 graden. Morgen volop zon. En nog iets warmer, plaatselijk 21 graden. Dit was het NOS-DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen Laren en Eembrugge 3 kilometer. En de A15 richting Rotterdam vanuit Europoort. Tussen Rozenburg en Spijkenissen 4. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 3. En de A20 richting Hoek van Holland. Daar staat tussen Rotterdam-Prins-Alexander en Rotterdam Centrum 3 kilometer. De rechterreis ook is dicht door een ongeluk. De N247 vanuit Amsterdam naar Horen. Daar staat tussen de aansluiting met de A10. En Broek in Waterland 4 kilometer. De vertraging is daar zo'n 10 minuten.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 Goedemiddag, luisteraars, dit is vandaag donderdag 9 april. Dus weer tijd voor muziekboelen van live. Op CFM Zandvoort. Wat kan u in de te komende twee uur verwachten? In het eerste uur? In onze studio twee gasten van het popcore Factory of Voices uit Heemstede. Daarom deze keer geen gedicht van de week, maar wel de kolle van Mandy Schorl om ongeveer half vijf. Verder rond de klok van half zes, het weer voor het komend weekend. Zoals altijd starten we met de Beatles, Run For Your Life. Het laatste nummer op het album Rubber Soul uit 1965. Het nummer staat op het naam van schrijversduo Lennon-McCartney... maar werd alleen geschreven door John Lennon. Gevolgd door Nine Million Bicycles door Katie Malua. Een nummer uit het repertoire van mijn gasten. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u heel veel luisterplezier. You with another man With another man, that's the end of little girl. I'd rather see a dead little girl than to be with another man. You better keep your head, little girl, or you won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another.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 In de studio aan tafel hebben we van Popcorn Factory of Voices uit Heemstede... Leonor Zonneveld en Dick Minkman. Welkom. Goedemiddag. Hey. We hebben afgesproken dat ik Leonor en Dick mag zeggen. Dat mag, hè? Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Op Wikipedia staat... Uh, zingen is muziek maken met de menselijke stem... door woorden of andere klanken... of verschillende toonhoogtes uit te spreken volgens een bepaalde melodie. Nou, is dat mooi of niet? Zo. Prachtig. En op jullie website... ...op jullie website staat... ...zingen in Heemstede is nog nooit zo leuk geweest. Dat hopen, ja. ja, ja, ja. In ons koor, in ons popkoor... ...Factory of Voices staat het plezier... ...in zingen centraal. Ja. Dat klopt? klopt? Ja, dat helemaal. klopt. helemaal. Ja. Kunnen jullie met de luisteraars vertellen... ...hoe jullie koor ontstaan is? Uh, we zijn eigenlijk een afsplitsing van een ander koor. Ja. Uh, met een aantal mensen zongen we al heel lang bij een ander koor. Ik zelf al 17 jaar. En daar waren wat conflicten en problemen... En omdat er inderdaad volgens ons zinger plezier moet zijn, het is je vrije tijd, het ja. moet leuk zijn, uh, zijn we opgestapt met een aantal mensen en hebben we de dirigenten en de pianisten meegenomen. We hebben dat koor eigenlijk gehalveerd. Er waren 56 leden, we zijn met 28 opgestapt. Dat is een aardig aantal, hè. Ja. ja, dat is een aardig ja, ja. aantal. <laughs> en eigenlijk zijn we meteen begonnen met kijken van wat kunnen we doen, een nieuw koor oprichten. Aangezien we wel een dirigent en een pianist hadden, was dat probleem al opgelost. Nu nog een ruimte om te repeteren. Ja. En eigenlijk binnen twee weken hadden we dit koor opgericht. Kijk, ja. of Voices. Goed zo. En, en de ruimte was dat, is dat de ruimte waar je nu zit of niet? Nee, nee, nee. we zijn begonnen, uh, dankzij een van onze bestuursleden die goede contact had met uh, buurtwerken in Heemsteden. In een piepklein zaaltje in een peuterspeelzaal. Ja. Dat we bijna op onze knieën tussen de glijbanen zaten en op peuterstoeltjes. En... Leuk. Maar de toeloop was zo enorm dat we daar eigenlijk heel snel uitgroeiden. Ja, ja. Ja, we zaten ja. mensen bovenop de glijbanen en onder. En we groeiden uit onze voegen. Dus via datzelfde contact hebben we nu uh, een grote ruimte. In een ander buurtcentrum. Ja. Meneer ja. En, en wanneer was dat? In januari 2011 heb ik gelezen. Ja. Klopt ja. dat? januari ja. 2011 zijn opgestapt. En uh, 14 februari, nee, februari is de officiële oprichtingsdatum ja. van dit hoor. Ja. Ja, zo, zoals je al zei, het is door mensen opgericht met passie voor zingen. Met passie voor zingen? Ja. Plezier ja. in zingen. Ja, ja, jullie zijn met 28 man begonnen, zei ja. jij. Ja. En, en hoeveel leden hebben jullie nu? Uh, 71. 71. Dat is een behoorlijk, ja, aantal, een behoorlijk aantal. Ja, ja, ja. En, en hoeveel, hoeveel stemgroepen hebben jullie? We hebben er vier. Vier stemgroepen. Maar die worden ook nog wel eens opgesplitst. En, en per eigenlijk... stemsoort hebben we ja. ook nog uh, opsplitsingen tussen hoog en laag. Eigenlijk lage. acht, hè? Ja. En mannen ja. en vrouwen neem ik aan. He? Mannen en vrouwen. dat is een Meer vrouwen. vrouwen al al ja, ja. En hoe ligt de verhouding mannen-vrouwen? Uh, mannen blijven achter. Hè? Ja. Mannen, er zijn er geloof ik een stuk of. Moet ik even nadenken. Uh, 14 dacht ik uit mijn hoofd. Ja, ja. Van de 71. Van de ja, ja, de rest is een vrouw. Snel rekenen. Ja. <laughs> dus, dus jullie hebben al mannen tekort. We ja. altijd. Ja. Ja. Ja, we, ja. we zoeken met name bassen en tenoren. Nou, dat is een prachtige oproep. Laten we daarmee ja. beginnen. Dus bassen en tenoren uit Heemstede ja. en directe omgeving. Directe omgeving. Meld altijd de directe omgeving. Maar hallo. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja hoor. Straks krijgen jullie van ons wel het adres waar je je eigen op kan geven. Dat ja, is, <laughs> ja. En je Bestaat ook op jullie website dat jullie repetitieavonden niet alleen gezellig, maar ook leerzaam zijn. Dus er wordt hard gewerkt onder leiding van wie? Van een dirigent, Jeroen ja. Vermeulen. Ja. En de pianist is Koen Schalkwijk. Nou, dat was eigenlijk mijn vorige vraag. Doen jullie dat ja. met een orkestband of doen jullie dat met een pianist? Nee, of, nee ja. Dus het is uh, behoorlijk professioneel eigenlijk. Dat proberen wel. Plezier in zingen hoeft niet uit te sluiten... dat je ook iets goeds neer wil zetten. Nee, dus dat is wel ons streven. Ja. Dus daar doen we ook erg ons best voor. Ja, nou leuk. En, en waar en wanneer repeteren jullie? Maandagavond ja. in Heemsteding, in ja. Prinsenhof. Ja. Om acht uur, acht uur tot tien uur. Tot avonds. En daarna? Daarna eh, en, nog gezellig aan de bar. Dat, de bar. En dat en is, eigenlijk, gezellig dat is de gezelligheid. waarschijnlijk. ja. Ja, dat ja, zingen ja. nemen we maar voor lief, we gaan voor de derde helft. <laughs> ja, dat dacht dat ik al ja. Even. <laughs> <laughs> uh, we gaan eventjes ergens naar een, een liedje van jullie luisteren. En dan heb ik uitgekozen zelf: Adele, Someone Like You. Oké. Okay. Oké, okay, ja? goed. Ja.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 You be reminded that for me it is no over Never Nothing compares, no worries or cares Regrets and mistakes, they're made weer aan tafel met Leonore en Dick. Ik heb de volgende vraag eigenlijk. Het samenstelling van het bestuur. Hebben jullie een groot bestuur? Of, uh, vertel het eens. Hoe ziet het bestuur eruit? Het bestuur bestaat uit uh, zes leden. Ja. Waarvan uh, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Ja. En drie uh, gewone leden. Ik, en... zie, ik zie dat de secretaris is een bekende, geloof ik, die er staat. Kan dat? Ja, dat, uh, dat ben ik. Ja, ja dat dacht <lacht> ik al. <lacht> Ja, dat, goed ja, dat is, okay. <laughs> en, en hoe goed gezien. En hebben jullie veel verlopen in het bestuur? Of, uh... Uh, nou, toevallig. Uh, nou, misschien is dat niet toevallig. Niet er, toeval, maar uh, binnenkort uh, treedt uh, de voorzitter en de penningmeester treden allebei af per 1 juni. Ja. Tijdens de algemene ledenvergadering. Ja. En uh, er is een oproep gedaan uh, uh, door de voorzitter... of uh, leden beschikbaar, of zich, zich beschikbaar willen stellen voor... Uh, die uh, functies. Ja, ja, en is er al wat gekomen? Of? Ja. Uh, wij hebben nu, pas geleden, hebben we twee reacties uh, binnen, ja. ja. Maar die zijn geheim natuurlijk, denk ja, ik ja, al. ja, ja, ja. mogen we nog niet weten. Nee, nee. Ze zit er eentje te glimmen hier, volgens mij. <lacht> ik hou al van geheim. Ja. ja, dat dacht ik al. Ja. In de algemene ledenvergadering wordt daar meer informatie gestrekt. En wanneer is die ledenvergadering? 1 uh, juni. 1 uh, juni. Dus dat ja. is al vrij snel eigenlijk. Ja, ja. zeker, zeker. Ja, en, en gaan we gaan het even hebben over het repertoire. Uh, hebben jullie een muziekcommissie? Yes. Yes? Ja. Wie zit in de muziekcommissie? Nou, op dit moment uh, de vrouwelijke helft van het bestuur. Ja. Dus dan kijk ik onder even op mijn getekenen? lijstje. Ja. <laughs> <laughs> Waaronder onder, onder Ja. En ja, dus er zit ook wel uh, wisselingen in te, aan te komen. Toch wel. Dus er is heel veel belangstelling voor de repertoirecommissie Ja, want ja, er is altijd commentaar natuurlijk op wat ja, we gaan dus zingen. Er is altijd commentaar op wat we ja, gaan zingen. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Het is 70 <laughs> mensen, 70 meningen. Maar, ja, ja dat, is, dat is heel moeilijk. Het dus is heel ik. moeilijk ja, ja, ja, ja. sowieso ja, ja. moeilijk om een repertoire te kiezen. Het is dus ja. niet zo van, oh, dat vind ik een leuk nummer, dat kunnen we wel eens gaan doen met het koor. Maar hmm. ik, denk, ik denk als je meer dan drie leden neemt... dat het probleem al in de commissie zelf ontstaat. Ja, is zo. Ja. Dus je, je kan beter eigenlijk één man hebben. Ja. Dat is eigenlijk veel beter. Ja. Geen discussie <laughs> mogelijk. Ja. Zit, de, ja. zit de dirigent er ook in of niet? Nou, dus sowieso als advies... alles wat wij uitkiezen... Ja. Kijken, dat leggen we eerst voor aan de dirigent. Die ja, ja. kijkt ook de haalbaarheid... de moeilijkheidsgraad... of het arrangement een beetje goed in elkaar zit... Ja. Maakt hij, dit, maakt hij zelf ook arrangeren? Hij arrangeert zelf ook. We hebben ook diverse uh, nummers van zijn hand. arrangementen. Ja, ja, ja. Ja. ja. Een liedje kan leuk zijn, maar het kan met een koor en een piano weer heel anders zijn. Dan ja. als dat je met een flinke band erachter. En hoe kan je jullie repertoire omschrijven? Is het divers? Of is ja. het speciaal? Ja. Of wat, is het echt... Pop uit deze tijd? Of nee, is het... Het, is niet, uh, het is pop door de jaren heen. En dat varieert van uh, de 60s, de 70s de ja. 80s, tot en met nu. Ja, ja, ja, ja. Ook wat recentere hits. Nou, ja. Maar je blijft natuurlijk de oudere, echte klassiekers, die blijven altijd leuk. Wat, wat nou, zijn thuis? klassiekers? Nou, Queen is bijvoorbeeld een klassieker. Ja. En, en... ja. Ja, de, de Stones? De Stones? De de Stones. Ja, de Stones, ja. Ja, ja. Ik heb gehoord dat jullie ook iets van de Stones gaan doen, ja, ja, ja. ja, dat is eigenlijk ook nog geheim. Zeker. Oh, dat mag ook niet, dat mag we ook niet weten. <laughs> nee, het heeft te maken inderdaad met de uh, Korendag hier in ja, Zandvoort. Ja, oké, okay. dat kan we straks zeggen. We hebben als te, ja. uh, thema Beatles en Stones. Oh ja. ja. En uh, kledingcommissie, hebben jullie een kledingcommissie? Hoe, ja. hoe, hoe doen jullie dat met de kleding? Hebben jullie allemaal hetzelfde kleding, of...? Nou, niet echt hetzelfde. We proberen een beetje dezelfde kleuren. Maar we willen de leden ook niet te veel op kosten jagen. Dus nee. niet iets speciaal aanschaffen voor optredens. Maar wel een kleurcode. Ja, ja. Dus of allemaal wit met grijs. Maar dat kan ook in patroontjes zijn. Maar het kan ook in gekleurd zijn. wit met een kleurtje. Ja, of ja. zwart met een kleurtje. En wie en bepaalt dat? Hebben jullie een kledingcommissie? We hebben ook nog een kledingcommissie. En, en daar zitten jullie ook? Ja. Dat dacht ik al bang was. Ja, hoe, hoe kan het, hè? <laughs> maar ja, dat moet je ja. ook eigenlijk al vrouwen overlaten, vind kleding. Ja, nee, daar ben ik met je eens. Ja, ja, ja, ja, ja. Ben je ja. het daarmee eens? Of ja, daar ben ik helemaal met je eens. Oh, okay. ja. En ook niet te veel, want die discussie is ook al heel erg. Ja, maar dat is altijd. Ja. Ja. Dat is, ja. Ja. Je kan het bij de he ene helft goed doen en bij de andere helft ja. is het een probleem. Ja, dat begrijp ja. ik. Ja. Uh, de optreders, hoeveel optreders hebben jullie per jaar ongeveer? Nou, we hebben altijd gestreven minimaal vier. Ja. We hebben een paar vaste dingen waar we naartoe gaan, zoals koorlint Haarden. Ja. We hopen altijd paradies zo. Is dit jaar ook geweest? Nee, nee, dit jaar is niet geweest. Nee, dit jaar zijn we uitgelopen. Oh, dat is jammer. Vorig jaar wel. Ja. En de korendag in Zandvoort hebben we nu in. Uh... Dat zijn we ingelood. Ja. ja, zijn jullie ingelood? Ja, drie oktober over de Tweede ja. Hoek. Mogelijk ja, zeg. Ja, ja, ja. ja, we zijn een <laughs> goed koor, hè? <laughs> ja, we dat kan ook, de ja, zijn. Ja, ja, ja, ja. En we hadden het vorig jaar ook ontzettend leuk. We was goed georganiseerd. Ja, ja, dat is zeker goed ja, is georganiseerd. het. heel erg leuk ja. om Goede Goeie korendag. Ja, ja, ik ben erbij geweest en dat was echt, uh, ja. echt ja. heel leuk. Ja, ja. En, en waar doen jullie nog meer aan mee? Korendag Monikendam gaan we ja. in gaan we dit jaar doen, Ja, ja. ja. Oké. Okay. En jullie hebben één keer per jaar hebben jullie een korenweekend, heb ik begrepen. Ja. En het gaat dan denk ik voor de vierde keer, want jullie bestaan vier jaar nu. Ja. ja goed. En, en, en wat hebben jullie voor leuke dingen in petto eigenlijk in het korendag? Of is dat ook geheim? Nou, volgens mij is dat al iets zelfs bekend. Ja, Nee, ja, ja, ja. daar ja, ja. mogen we wel iets over. Ja. Oké, okay, vertel het eens. Nou, Eigenlijk is het doel van het korenweekend dat we extra repeteren. In een weekend kun je bijvoorbeeld echt heel veel doen. Ja. Je kunt... Zo een heel nieuw nummer instuderen. Je kan ook workshops. We hebben ook workshops gedaan. Presentatie, zangtechniek. Um, dit Noten jaar ga... lezen. Noten lezen. Ja. Maar ik heb begrepen dat we dit jaar naar Volendam gaan. Ja, ja, klopt. Plot, ja. Ja. Heb ik gelezen. Inclusief rondleidingen en ook een zangworkshop. Met een... Ja. Ja. Dus er is al iets met palingshout ook gebeuren. Dus ja. Denk ik wel, ik denk wel, ik zou het ja. gaan gebeuren. Ja, ja, ja. en, en kun je niet er omheen daar? daar nee, nee, nee. nee, en moet je nog verkleden ook voor foto's, denk ik, of niet? Nou, daar, daar durven wij niet op te spekken. <laughs> ik, ik sluit niet uit dat, we het, dat, dat enkelen het, het zullen gaan doen, ja. en, dat die op de foto gaan. Nee, nee, nee. nee. Het hoort er ja. meestal wel bij, hè? Ja, dat, ja, dat hoort ja, er ja. vaak bij. De jaren hebben ja, we altijd ja. ook een. Uh, een soort themafeest gehouden. Met. Maar dat, dat is dit jaar niet. Dit jaar hebben we geen nee. themafeest. En, uh, nou, enkele dat hoeft al niet te verkleken. Vind je, vind je dat, het vind het je voor dat, vind dat trouwens jammer? jammer? Ja. Ja, ja, ja. ja dat is persoonlijk hè? Ja, vind je dat leuk? Ik vind het uh, jammer dat er geen feest is. Ja, ja, ja, ja dat het, uh, dat feest is ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Oh, ja. Maar goed. Uh, maar er zijn ook de meningen over verdeeld denk ik. Daarom. Ja, gaan ja. ja. aan ja, die andere mensen om het te organiseren. Ja. Zodat je iedere keer weer een nieuwe ideeën hebt. Oh, is dat nu een nieuw groepje? Die ja, dan... een heel nieuwe, een groep nieuwe groepje. Oh, dat is uh, ja. oh, dat Maar is... hoe dan ook, we zullen wel uh, gezellig in de bar uh, gaan hangen, hoor. in Ergens in Volendam. Met, met <laughs> een. Met een, uh, met een uh, en een <coughs> hapje erbij en zo. En dan maken we er toch nog een feestje van, ja, alleen is. niet verkleed. maar nee. hart van vol, is ja. <laughs> ja. Oh ja, je kan je je Volendamme kostuum aanhouden, misschien. Ja, wellicht. Ja, ja, maar die zou je dan moeten huren, denk ik. Ja, maar, dat voor... denk ik ook. Ja. Uh, volgend jaar is jullie lustrumjaar. vijf jaar. Ja. Als Wordt het iets speciaals of? Dat ligt wel in de bedoeling. Dat er iets, de, wel, in de planning ja, ligt ja. het, ja. Maar we kunnen daar nog niet zoveel over zeggen. Want het is nog niet uh, nee, dat, duidelijk. Nee, Maar de bedoeling is wel dat we een speciaal uh, Lustrumfeest gaan organiseren. Ja. Uh, in plaats van het core weekend dan. Ja, ja. En wordt dat uitgebreider? Of. of? En de bedoeling is dat het uh, dus drie dagen, dus vrijdag, zaterdag, zondag... Dan mogen ze wel vrijvragen ja. van hun vrouwen en mannen. Ja, dus ja, en dat je moet werk. ook bij dat tijd is uh, ook. georganiseerd ik gaan worden. Ik werk ook op vrijdag normaal. Ja, ja. Dus, dus, zodra, dus, dus het moet zo snel mogelijk bij de leden bekend zijn... Ja. wat we gaan ja. doen volgend ja. jaar. Ja, ja. Het, moet, het moet natuurlijk betaalbaar zijn. Ook, ook. Ja, daar, gaat, ja. daar wordt ook rekening ja. mee gehouden. Uiteraard. Ja. Ja. Ja. Ja. En, en nu heb ik even een persoonlijke vraag aan jullie beiden. Ja. Kunnen jullie onze luisteraars uitleggen waarom jullie lid zijn geworden... En waarom zou ik lid moeten worden van jullie koor? Ja, ik denk dat ik dat is een dat mooi, het beste he? kan worden, ja. Want wij ik ben, zijn begonnen uh, met dit koor. Dus ja, en, en ik, ben, ik ben toegetreden tot het koor in 2011. dat was ja. de, eerste, de eerste avond dat er uh, gerepeteerd werd. En uh, ik ben gaan zingen bij een koor. omdat Ik, het, uh, ik vind zingen sowieso leuk. Ja. Maar als je alleen zingt of in de, in de badkamer. En, en uh, misschien in de tuin of op de fiets. Dat is toch anders dan dat je in een koor gaat zingen. En je gaat helemaal een nummer helemaal repeteren. En dan in je eigen stemsoort. Ja. En, uh, ja, en het is ook veel gezelliger om met elkaar te zingen. Ja, is waar. Dus, dus uh, dat is eigenlijk de ja, belangrijke. En ik vind het leuk om te zingen. Dus, en ik, ik, het geeft mij plezier. Dus, uh, ja, nou, dat het, is het is denk ik ook goed voor lijve leden. Denk Absoluut. Ik. Toch? Ja, is toch zo? Zingen ja. is, uh, is, heel is heel goed ja. uh, tegen de dementie denk ik ook. Oh. Dat heb ik wel eens gehoord. Is dat zo? Ja, ja. Oh. Zingen en bewegen, dat werkt uh, heel, okay. heel goed. Nou, maar. <laughs> dat wist ik niet hoor. Zo ver is het niet. nog niet met ons. Nee, nee. Het is wel de ademhaling goed. Is het wel. goed is het tegen stress, maar tegen dementie, dat komt goed uit. Ja, dat wist ik niet. Ja. Ik wil weer even onderbreken en uh, ik heb nu uitgekozen ILO van Mr. met Mr. Blue Sky. Als ik het begrepen heb, hebben jullie mannen tekort. Daarom zou ik aan de een van jullie graag willen vragen om een oproep te doen. En het adres eventueel te geven waar mannen kunnen opgeven. Nou, dit kan dat het best vertellen. Ja, die, man, die is een man. Ja, ja ik een ben een man. man. En ik ben, ja. en ik ben, en ik ben en een een mannelijke man ja. die zie. Ja, wij zoeken echt uh, bassen. En uh, we hebben een leuke groep van tien bassen. en uh, we zingen. dat ja, zijn heel leuk, hè? We zingen heel plezier, met, met veel plezier. Maar uh, we komen gewoon veel tekort bij al die vrouwen om ons heen. En het is, we worden af en toe weggezongen. Ja. Dus ik doe graag een oproep aan iedereen die graag wil zingen. En eh, als man kan je, kan je makkelijk zingen in een koor. Het, het is helemaal niet dat je dan vrouw wordt opeens. Of een transgender of weet ik veel wie. Dus doe het. Hè. Ga, ga, kom gewoon eens kijken op een repetitieavond. En uh, dan hoor je hoe het, hoe, het, uh, hoe het klinkt en dat het leuk is om, ook bij bassen, desnoods, je mag ook tenor, als je tenor bent, dat hangt er van tenor, de af. En tenoren hebben ja, we ook tekort hoor. Ja, dat hangt van de stemtest af, de dirigent die, die, die neemt een stemtest af. Maar uh, ja, ik doe in ieder geval omdat ik bas ben natuurlijk, doe <lacht> ik een oproep voor meer bassen. Ja, ja, en bij wie en moeten ze tenoren? zijn? En uh, Leonor zegt natuurlijk tenoren uiteraard, ja. Ja, waarom, zeg, bij, jij, waarom zeg jij tenoren? Nou, ik denk dat... We hebben maar vier tenoren, mannelijke tenoren. Ja, maar we hebben twaalf, twaalf tenoren. Ja. En er zitten dus acht, of nee, acht, acht vrouwen, vrouwelijke tenoren. En, en hoe gaat het? Vrouwelijke tenoren hebben die net zoveel uh, zangvolume als mannen of niet? Of is dat zachter? Nee, ik Nee, dat is hetzelfde. Ja, het dat, niet ik kan het niet zo. Ja, ik kan het, het is een beetje lastig te beoordelen als, als je een andere stemsoort. Het klinkt een soort, als een uh, homogene groep. Het is wel dus homogeen, ja. Het klinkt als een homogene groep. Ja, ja. Dat wel. En heb je geen vrouwelijke bassen bestaan die er niet? Eh uh, zijn er wel, ja, wel, maar, ja, maar, dat, ja. maar dan heb je uh, dat zijn vrouwen die heel uh, behoorlijk roken denk ik <laughs> en, en whisky en, drinken <laughs> en die hebben niet zo'n goede stem meer denk ik. Hey. Nee. Of tenminste geen longvolume. Nee, nee. Ja. En, en maar, heb je nog speciale leeftijd voor, voor mannen om lid te worden? Moeten ze zangervaring hebben? Nee, uh, nee. Nou, in principe hoeft dat niet. Dus, uh, je moet het zingen, moet je leuk vinden. En, ja, en je moet wel een, een stemsoort hebben die past bij een bas of een tenor natuurlijk. Ja, dat, dat is wel denk. belangrijk. Ja, ja. En, en jullie oudste lid, uh, Guus heb ik begrepen. Ja. Hoe oud is die? Volgens mij wordt hij 88. 88, 88 ja, ja. Ja, ja. ja. Dat is onze Nestor. Ja, en ja. die is ook waarschijnlijk uit meegekomen met het ja, andere, mee andere koor. die is met ons meegekomen met het andere koor. heeft daar ook al... Uh... Volgens mij zingt hij ook al ruim 20 jaar. Ja, oh, echt? denk ik ook wel. Ja. ja, dat denk ik ook wel. En, uh, en uh, het adres van jullie website. Ik heb, ik heb op jullie website gekeken. Jullie hebben een heel goede en mooie website, die goed bijgehouden wordt. Oh, ja. en, en, <laughs> en wat is jullie website? Het adres? www.factoryofvoices.nl Ja. En als je wilt opgeven of een keer wilt komen luisteren, kan dat bij Annemarie. Ja. Factory at of En ze hebben ook nog een telefoonnummer, weet je dat? Ja, dat weet ik niet uit. En dat of... weet ik lekker wel. Oh, jij, jij hebt toch natuurlijk. En dat is 06-214-31-183. Annemarie van Uden. En uh, dan heb ik nog even een vraag. Ik vraag altijd aan mijn gasten, ben ik iets vergeten? Wat willen jullie nog kwijt? Uh, wat willen we nog kwijt? Nou, dat wij 3 oktober hier, hier nog. je uh, zal ook optreden voort. in Zandvoort. Dan kun je, dat kan iedereen ons koor ook uh, zien en, ja. en, en horen. En horen, En weet, weet je al de tijd of niet? Nee, het programma kennen we nog dat niet. Dat is, nee, nee, nee, is er nog niet. En het item, dat mogen jullie wel bekendmaken? Of ook eigenlijk niet? Ik heb geen idee, maar volgens mij hebben ze dat ook Ik... op de website staan. Dat, ja, ik kan ja. dat niet goed beoordelen dus ik wil daar geen uitspraak over noemen. Zal ik het, uh, misschien doen als dan? jij dat weet. Ja, ja, ik weet het wel. Ja. Het zijn de the Beatles of de Rolling Stones. Okay. Dat is het item okay. van die dag. Ja, kunnen nou. we wel iets meer. Nou, dat wordt een tweestrijd. Ja, dat ja. denk ik ook. Ja, ik, heb ik heb liever de, de Beatles. Wat heb je liever? Ik heb liever de Beatles. Dat wordt een battle. Dat wordt een battle. <laughs> dus niks meer, niks vergeten? Nee, ik, ik dacht het niet. Uh... Nee, dat bedenken we pas achteraf. Wat dat, dat zit er vaak ja, in. Is... Nou, ik ga nu afsluiten, maar dan kan je altijd nog even terugkomen. Okay. Ja, okay. En ik, ik wil jullie graag heel hartelijk bedanken... dat jullie moeite willen nemen om naar onze studio te komen. Heel veel zangplezier bij jullie. Gezellige zangkoor, Factory of Voices. En misschien word ik ook lidjes. Weet het nooit, ja, Je hè? weet het niet. Je weet, weet, weet, weet het niet, weet het niet hè? Nee, dankjewel. Nou, volgende keer luisteren. Okay. Hey. Ik ga eindigen met Wake Me Up van Avicii.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 So wake me up. that I could stay forever this young Not afraid to close my eyes Life's a game made for Dit was uh, Wake Me Up van Avicii en ik zelf heb, heb er ook nog een, een, een favoriet en die wil ik toch eventjes laten horen. Dat is Maskenada van Sergio Mendes. Que eu quero passar, pois o samba está animando que eu quero é samba Este samba que mist misto de maracatu Em samba do je samba de pedudo Mas, mas que nata Em um samba tua moça tão legal Você Nou, dat krijg je als het gezellig is in de, in de studio. Dan vergeet je namelijk je vaste item om half vijf. Maar dat ga ik nu even goed maken en hier komt de column van Mandy Schorel. De, de column, column van, van, de de week de week van de week van... De week. Nostalgie. Innovatie en ontwikkeling is prachtig. Verhelderend en toekomstgericht. Maar soms wil je even terug naar eenvoud kletsen in het hooi van de boerderij, klauterend in bomen op de uitkijk staan of een kleintje tijdens het zonnige paasbruns op motiverende manier uitleggen waarom je kikkendril beter niet uit het water kunt vissen. Ik denk dat iedereen wel een voorbeeld weet te noemen van dingen die vroeger beter waren. Goederen die nog degelijk waren en voor gebruik van meer dan tien jaar werden gefabriceerd. Koekers die nog niet bestonden op de computer. Muziek van toen, niets ten nadele van de muziek van tegenwoordig... maar er zijn gewoon van die klassiekers die zo legendarisch zijn... dat ze nooit verloren zullen gaan. Vul zelf maar in. Zo hebben ze afgelopen weekend bij Strand Nautic... staan zwingen op een ritmische 49-jarige feest. Op de uitnodiging stond Dance Sensation aan zee. Beginnend met de 80 jaren nummers. Op je leeftijd even terug in de tijd. Waarom maakt het eigenlijk zo blij... Het ontluikende gevoel van toenhebbende. De herkenning van de nummers. Rebellerende gedachten vertrouwend in comeback. Je ouderwets laten gaan zal altijd versmelten met levendige herinneringen. Het is niet dat je niet met de nieuwste technologieën mee wilt gaan. Het is een beeld van tevreden zijn met wat ooit was. En dat basis niet per definitie achterhaald hoeft te zijn. Toch is nieuw en modern ook iets om naar uit te kijken. Zoals de geweldige kekke dance mix trends music waar ze mee eindigden op het feest. Het was gewoonweg even heerlijk los te gaan. En hoewel Nautic sinds kort van eigenaar is veranderd... maar het interieur nog altijd chic, fris, modern in een Nautisch jasje is... ontbreekt heden een belangrijk onderdeel. De witte banken op het buitenterras. We missen ze enorm. Daar kwamen we altijd in het bijzonder voor. Hiermee is helaas een stukje nostalgie verdwenen. Mandy Schorel. the shadow of the man I used to be, and it seems like there's no way out of this ball, no, there's no making sense of it, everywhere I go, I'm about to lose. Zin in de lente is zin in Zandvoort. Bloemen aan zee. Rood, paars, geel en oranje. Bloemenvelden met de prachtigste kleuren in een stralend lentezonnetje. In de omgeving van Zandvoort aan zee vindt u ze. Zandvoort aan zee is daarmee de perfecte uitvalbasis. Voor iedere bloemenliefhebber. Stap op de fiets richting de Bollenstreek. Bezoek de Keukenhof. Bewonder de bloemenkorso of maak een tocht door de duinen en kom de mooiste wilde bloemen en planten tegen. En een tip: vergeet uw fototoestel niet mee te nemen en verras ons met uw mooiste foto. Meer informatie: e-mailadres marketingvvv Zie je nou? Vanaf de lagere school Toen waren wij nog met z'n vier Ja Henk speelde viool En ik de bof Wat zeg je nou? Ben ik de bof De bus En ik de bof Wat is dat nou? En nou? ik de bof de bof oh. Wij hebben samen ook in dienst gezeten Slecht was het eten S'avonds zongen we in de kontine voor de jongens Onze liedjes, zomaar maar op het biljart Ik op de bof, bos, ik op, de bof. Stal. Ik op de, bof. Ha, de bof Ik op de bof, ik op de bof Als u ons hebben wil dan kunt u bellen En ons bestellen wij zijn in de zelfs. Wij staan in ieder telen. met de piano en gitaar. Op uh, ja, uh, de, de bof. Ja, nou de het. Ja, dat is Op bof. de bof.